Het is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 2 over 9. SMS even bondige clips. Dat is uh, het nieuwste ezelsbruggetje om de Eurolanden te onthouden. We zetten de meest opvallende ezelsbruggetjes voor je op een rijtje. En er is een, een ware rel ontstaan over de cd van Treintje Oosterhuis. Die krijg je namelijk gratis bij het AD. En dat is een devaluatie van de cd. Vindt Jaap Kwakman, gitarist van de 3 en ook de baas van de vier Recordshoppers, voedend. Nou ja, enorme rel. Zometeen alles daarover. En de man die bij Prinsjesdag een vaccinelichthouder naar de koningin gooide... die wil Willem III laten opgraven voor zijn verdediging in de rechtszaak. Ja, dus. En uh, dat is een serieuze zaak. En uh, dat is niet, overigens niet het enige bizarre verzoek van deze man, dat hoor je zo meteen. Ranking the News. Luc, Ja. Ik denk. SMS even bondige clips. Ja, Wat sorry. een stom <laughs> ezelbruggetje. Jongen, <laughs> jongen. Kan je al die landen opnoemen? Ja, inderdaad. Moet je nee. daar ook nog over nagedenken. Ja. Nou goed. Uh, uh, de top 5 van Ranking the News. Op 5 een wapenvondst in Kerkraden. Het is uh, uh, anonieme schriftelijke informatie geweest. Uh, op grond waarvan is besloten om uh, met uh, metaaldetectoren, met graafmachines, maar ook wederom met speurhonden, de woning en buiten de woning te zoeken. En dat heeft tot nieuwe resultaten geleid. Politie en justitie hebben opnieuw zo'n 70 wapens gevonden. Opnieuw inderdaad, want in de woning werden begin vorige maand... al 200 wapens gevonden. Blijkbaar was het een ingewikkeld huis... want kort daarna werden bij een zoektocht nog eens 100 wapens ontdekt. Het inzet van zware middelen werden nieuwe... volgens het OM zeer ongebruikelijke bergplaatsen gevonden. Ik kan daar verder geen details over prijsgeven... omdat de beide verdachten die in beperkingen zitten... hier nog over worden. Ja, de bewoners van het pand zitten sinds 10 december vast. Het is misschien een beetje een open deur, maar met 400 wapens in huis. Maar meneer en mevrouw waren liefhebbers. Ze waren namelijk ook lid van een schietclub. Dan, de brand in Moerdijk is geblust. Dat staat op drie. De balans wordt nu opgemaakt. Het bluswater moet worden opgeruimd. Dit is niet nablussen wat de brand weer doet. Het is het nat spuiten van de collega's die van het terrein van chemiepak afkomen. Ja, en dat is dan niet omdat die brandweermannen dat nu zo lekker vinden... maar uit pure noodzaak. In het bluswater zouden namelijk wel eens gevaarlijke stoffen kunnen zitten... dachten ze vanmiddag. En later op de dag werd dat nieuws ook bevestigd. Want het oppervlaktewater rondom de fabriek is sterk verontreinigd. Het zit boordevol giftige en kankerverwekkende stoffen als xyleen, naftaleen en tolueen. Nou, en dat het water niet bepaald barre-le-duc-proef was, merkten de schoonmakers vandaag ook. Het water dat wordt dus opgezogen in de wagen en dat wordt dus naar ATM toegebracht. ATM? Dat is een afvalverwerkingsbedrijf. Wordt schoongemaakt. Ja. Heeft u enig idee wat je aan het opzuigen bent? Hoe vies het is? Nou, behoorlijk vies, want u kunt het zelf hoor ruiken. Ja. Een beetje zoetig, hè? Ja. Ja, een beetje pasowa-achtig. Wat de consequenties zijn, dat is nog niet helemaal duidelijk. De gemeente komt nog met een gezondheidsparagraaf... waarin wordt uitgelegd wat het allemaal betekent voor de volksgezondheid. Nou, dan voor drie gaan we de lucht in, of eigenlijk niet. De traumahelikopter mag namelijk niet altijd zomaar opstijgen. Ja, we waren helemaal klaar voor, uh, voor 24 uur vliegen, dus ook in de nacht. En wat schetst onze verbazing dat we vlak voor de jaarwisseling horen... van de staatssecretaris van de Infrastructuur en Milieu dat hij het eigenlijk te gevaarlijk vindt... en dat we niet vanuit het dak van het uh, vuurziekenhuis mogen vliegen. Want dat is dus de bedoeling opstijgen, ook in de nacht... vanaf de academische ziekenhuizen in Groningen en Amsterdam. Technisch is dat allemaal mogelijk, zegt de Nederlandse helikopterbond, de ANBB. De helikopters die, die zijn ervoor uitgerust, de piloten zijn erop getraind... Uh, de daken zijn erop geprepareerd dat je daar kan, kan landen. En ook de piloten zelf vinden het eigenlijk wel prima om s'nachts te vliegen. We hebben heel veel dingen aan de helikopter veranderd... en apparatuur aan boord... Om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 Dus ja, je ziet iets minder, maar je ziet goed genoeg om veilig te kunnen opereren. Ja, en dan bedoelt die piloot natuurlijk niet een, een, een vliegenoperatie. Dat bedoelt hij niet dat je denkt dat je nog even een open had, operatie ernaast doet. Niets aan handje dus, zou je zeggen. Maar staatssecretaris Joop Asma zegt nee, te onveilig. En de AMB is dus megapissig. Waarna Asma zelf ook maar eens gaat reageren. Ja, nou op dit moment is het zo dat er in geval van nood uh, gevlogen kan worden. Dat lijkt me ook volstrekt logisch. Dat is ook. Uh... Altijd de inzet geweest. Ja, vanaf uh, in geval van nood mag er nu dus gevlogen worden. Wat natuurlijk wel balen is. Want dan zijn die nachtelijke uitstapjes naar Disneyland of een rondje IJsselmeer, just voor de fun wel uitgesloten. Maar goed, het is in ieder geval wat. Maar in geval van nood kan het dus nu ook. Dus er is geen reden dat paniek zou ik willen zeggen. En tegelijkertijd uh, is alles opgericht om op een permanente oplossing te zoeken. En daar zijn we uh, al geruime tijd mee bezig. Nummer twee dan, Limburg. Is deze periode ook even letterlijk het afvoerputje van Nederland. En ook van België trouwens. Want de provincie wordt overspoeld met smeltwater. Victor, de situatie graag. Nou, Alex, de maas is nog altijd niet overstroomd. De waterafvoer op dit moment bedraagt 1750 kub per seconde. Dat is de eenheid waarin ze dat meten. Dat is ongeveer twee keer zoveel als normaal. Dus je moet je voorstellen dat er op dit moment twee keer zoveel water als normaal door die maas stroomt. Het water gaat dus ook een stuk sneller, maar het overstroomt nog altijd niet. Even ter vergelijking, in 1993 en 1995, toen Borghaar en Itter onder water kwamen te staan... toen was er bijna drie keer zoveel water te verwerken als normaal. Nou, Dat is dan dus de Maas, maar problemen zijn er wel. Andere riviertjes treden wel uit hun oevers. In het heuvelland heb je natuurlijk beekjes. En die beekjes die kregen vandaag te maken met ook smeltmater en ook met leerslag. Ja, nou en als er eenmaal smeltwater en leerslag aanwezig is, dan weet je het wel. Bijvoorbeeld uh, de Geul en de Gulp die zijn lokaal wel buiten hun oevers getreden, omdat ze de hoeveelheid water gewoon niet meer aankonden. Ja, de provincie in paniek, natuurlijk. Wat er gaat gebeuren om al dat smeltwater te stoppen. Wouter, zeg het maar. Ja, een hele, een hele serie maatregelen, uh, Lex. Ze hebben demontabele kademuren uh, uh, neergezet. Uh, verder zijn er pompen die uh, het extra water proberen weg te pompen. Er zijn hier en daar dus zandzakken geplaatst. Uh, tegen het onderwater lopen van kelders. En verder zijn de sluizen uh, her en der in de maassen gestrekt, zoals dat heet. Ja, geen idee wat het betekent, maar zo heet dat nou eenmaal. Een boel gedoe, dus. Al denken de meeste inwoners dat het Zo'n vaart niet zal lopen. De die, dat deed hij. Ik heb er niks meer. Hoef ik geen dikke benen even te maken? Inzurrect. Weet ze wie? helemaal. Kielemal. helemaal Kielemal, Ja, woent hij. Ja. Oké. Okay. geen <laughs> idee. Goed, en nummer één dan nog. Uh, Daar wil ik even premier Rutte het woord voor geven. Dank. Jo, gaan uh, gaan. Ik wil graag een uh, toelichting zo geven op het uh, besluit uh, van vandaag over uh, Afghanistan. Allereerst wil ik u natuurlijk ook, of u allen, een heel goed 2011 toewensen. Dankjewel, Markie. Jij ook de beste wensen. Het kabinet heeft vandaag besloten om te komen tot een geïntegreerde politietrainingsmissie in Afghanistan voor de periode 2011 tot 2020. 14. In totaal moeten er 454 mensen naar Afghanistan, euh, gewone agenten... en militairen, om hen weer te beschermen. Die agenten moeten dan dus agenten in Afghanistan gaan trainen. Dus dingen als aan welke kant van de ruit plaats je een parkeerbom... welke auto valt het minst op tijdens snelheidscontroles... en hoe pak je wildplassen keihard aan. uitgangspunt van deze missie is de versterking van de civiele politie... en de justitiële keten in Afghanistan. Met als doel ervoor te zorgen dat er in Afghanistan gewerkt wordt aan de opbouw van de rechtsstaat. Ja, dat is ook belangrijk natuurlijk. Uh, kritiek is er ook meteen van de politievakbond... van Cohen, van de Partij van de Arbeid. En de PVV steunt het ook niet. En dus moet de steun komen van GroenLinks, D66 en de ChristenUnie. En die hebben nog niks laten weten. Tot zover, goed weekend en tot maandag. Dankjewel, Luc. Ja, deze uh, is dus sms even bondige clips. Nou, superhandig, het nieuwe ezelsbruggetje... om die Eurolanden te onthouden... Schijnt het zo, daarom is hij gekozen. Um, andere mensen, nou ja, mensen denken daar anders over. Wat is nou het beste ezelsbruggetje dat er is? Pieter Steins is boekenredacteur van de NRC. Die schreef er een boek over. Goedenavond. Goedenavond. Wat vind jij ervan sms even bondige clips. Nou ja, hij is op zichzelf best handig. Uh, ja. ik, uh, ik hield zelf wel van die vorige die er was. Ding, vlof bips. Ja, die, uh, die daar ik niet meer. Daar kwamen ik een heleboel anderen bij. Ja. En, uh, ik merk wel dat het best moeilijk te onthouden is, want ik hoorde het om één uur. En om vijf uur was ik hem alweer vergeten, uh, die bondige clips. En toen dacht ik, er was ook een andere. SMS, dingflops, biceps. En toen dacht ik van, ja, eigenlijk was dat beter. Want dat sluit nog het meeste aan bij dat absurde uh, rijtje dat ja. er al was. Ja. ja, afgezien trouwens natuurlijk van het feit... Ik, ik had het natuurlijk even moeten voorbereiden, moeten opschrijven... maar ik heb hier niet al die landen voor me. Dus afgezien van het feit dat je alsof je al die landen kan onthouden... Maar dat even daar gelaten. Hey, en uh, jouw boek heet Meneer van Dalen wacht op antwoord. Is dat nou een beetje het beste ezelsbruggetje dat er is? En nou, het is in ieder geval wel het ultieme ezelsbruggetje. En het leuke is natuurlijk dat uh, daar zit het woord van Dalen in. Het is een ezelsbruggetje voor wiskunde of voor rekenen eigenlijk. Gewoon hoe je, uh, wat de volgorde is, machtsverheffing, verme vermenigvuldigen enzovoort. Delen, trekken, optellen, aftrekken. Ja, precies. Ja. Ja, en uh, daar moeten we meteen bij vertellen dat die O en die A eigenlijk ook omgedraaid kunnen worden, maar dan klopt het ezelsbruggetje niet meer, dat krijg je dan ook. <laughs> ja. Maar het leuke is natuurlijk dat daar Vandalen in zit. En Vandalen, dat is iets wat heel erg met taal verbonden is. Dus daarom, uh, dat was ja. ook de reden om daar uh, van dit prachtige ezelsbruggetje de titel van mijn boek te maken. Maar destijds. gebruik jij hem nog wel eens, meneer van Dale, Wacht op antwoord. Nee, en hij schijnt ook niet meer te gebruiken te zijn, omdat niet alleen dat optellen en aftrekken door elkaar gebruikt kan worden, maar uh, ze zijn er ook achter gekomen dat je met die uh, verhouding tussen, uh, nou ik geloof ik delen en worteltrekken, dat je daar ook van allerlei varianten in hebt. Dus hij is eigenlijk niet meer goed Hij is een beetje achterhaald. Is hij is achterhaald. Okay. Waarbij je dan denkt van ja, hoe deden ze dat vroeger dan? Want kennelijk hebben ze er wel ooit iets mee gedaan. Maar ja. goed. Nou ja, goed. Toen werkte hij nog. Wat is nou uh, in jouw um, ogen en oren het allerbeste ezelsbruggetje? Nou ja, allerbeste is natuurlijk datgene wat je, waar je echt iets aan hebt. En uh, waar je echt iets mee onthoudt. En, ik weet wel, toen ik dat boekje schreef, en dit is inmiddels wel echt al echt wel heel lang geleden, maar mm. uh, toen uh, ik kon nooit onthouden hoe nou die Waddeneilanden in elkaar zaten. En toen bij dat onderzoek ja, voor dat boek, het boek hoorde ik het woord is die. tv tas en Heb je dat echt, niet geleerd op school Peter? Nee, dat had ik dus nooit op school geleerd. Zeker, ja, ik had er andere rijtjes, vooral rijtjes. Ja. En, uh, en ja, dat, uh, dat, ik heb het nooit meer vergeten. Uit, je moet dan wel nog weten, want dat is wel ook weer het leuke. Je moet wel weten dat je met Texel moet beginnen. Ja. Ja. Maar goed, uh, het, is een, het is een grandioos ezelbrugje, omdat het zo verschrikkelijk simpel is. Ja, Texel, Vlieland, Schelling, Ameland, Schierman, ook even voor de duidelijkheid. Ja. Ja. En, en wat is nou nog meer een goede? Nou ja, ik, kijk, er zijn natuurlijk ook een heleboel leuke. Je hebt, je hebt ook gewoon uh, van die geweldige... Welke ik ook heel goed vind, is uh, degene waarmee je kunt onthouden hoe het, hoe het zonnestelsel in elkaar zit. De planeten in het zonnestelsel. En uh, okay. daar is een hele klassieke voor. Maak voort, aardig meisje. Jan, spuit u nat, plans. Nou, in dit geval wil je dan ook weer weten dat je met Mercurius moet beginnen. Maar dan klopt uh, alle beginletters. Kloppen dan? Want dan is het Mercurius, Venus, Aarde, uh, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus. Uh, ...Neptunus en dan heb je op het einde die plans. En die ja. voor Pluto. Ja. Maar ja, helaas, hij klopt niet meer. En zo is het net als bij meneer Van Dalen. Die, die, die ezelsbrugjes, die worden oud. Want Pluto is gedegradeerd. Die is planeet afgeworden. Ah, dus nu is het en, maakt dus is het voort, het aardig meisje Jans, buiten u nat. Maar juist die plans die maakten het zo uh, geweldig is een absurd. Beetje... En, daardoor, en daardoor te onthouden. Want ja. Dat is eigenlijk het kenmerk. Hoe, hoe raarder die edelbruggetjes zijn, tot op zekere hoogte... hoe beter je ze onthoudt. Dat is wel een beetje ranzig, maar dat had iedereen wel gehoord. Ja, nou ja, zeg. dirty mind zou je zeggen. is a joy forever. Goed. Pieter Steins, dank. Ik ga hem onthouden. Maakt voort, aardig meisje Jans, buiten u nat. Nee, die moeten dus af. Ja, ja maar hij is te leuk om erachter te laten. Dankjewel, Pieter. Okay. Tot ziens. Ja. Uh, de koningin. Is die wel echt de koningin? Om daarachter te komen moet Willem III worden opgegraven voor DNA-onderzoek. Tenminste, dat wil die man die een vaccinelichthouder naar de koningin gooide op Prinsjesdag. Zometeen onze crime-expert Marlini-fase hierover. Maar eerst Begin van Bertolf. skin it hard and fast cause i had everything walked away want me then? but easy come and easy go and it wouldn't so why anytime i bleed you let me go anytime i feed you get me low anytime i see you let me know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 I can't come home. You call and I can't come home. Dus we gaan het over een misdaad hebben in BNN Today. Uh, Crime-redacteur Malini Vase is weer aangeschoven. Malini, goedenavond. Goedenavond. De allereerste crime-rubriek van het jaar. Nou ja. Waar gaan we het over hebben? Ja, over de vaccinelichthouderwerper. <laughs> Namelijk de man die op prinsjesdag zo'n houder naar de Gouden Koets met de koningin erin gooide. En luister even mee naar hoe dat vorig jaar ging. De Gouden Koets met erin koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima... was net begonnen aan een rit van Paleis noord naar het Binnenhof... Toen er een vaccinelichthouder, of iets wat erop lijkt, naar het rijtuig werd gegooid. En uh, nou ja, toen uh, riep hij natuurlijk, stelletje oplichters. En toen werd hij hier uh, tegen de grond aan geduwd. Vrijwel onmiddellijk werd de man overmeesterd en afgevoerd. Ja, vandaag stond deze vaccinelichthouderwerper een uh, Gerrit L. <laughs> voor de rechter. Ja. Uh, het was dus wel een vaccinelichthouder die, die naar de koets met uh, de koningin... Willem-Alexander en Maxima erin gooide. Uh, grappig is trouwens dat de advocaat van Gerrit L. Uh, dat ding continu... vaccinelichthouder noemt tijdens ja. de zitting. En de officier van justitie was daar niet zo van gediend... die uh, er een beetje boos om en zei, nou ja, het was, jongens, het was een massief glazen ding... van 625 gram. Het is dus echt wel een vaccinelichthouder en geen houdertje. Uh, dit klinkt een beetje als een rare zaak en stiekem ook wel een beetje als een hilarische zaak. Ja, eigenlijk. dat was het ook een beetje. En dat zeg ik niet vaak over een strafzaak. Vaak is het behoorlijk heftig. Uh, maar dit is een van de weinige zaken waarbij je eigenlijk moeite moet doen... om je gezicht in de plooi te houden tijdens een zitting. Uh, gisteren zou er eigenlijk al een zitting zijn... maar toen was Gerrit er niet omdat hij ruzie kreeg met het personeel in de gevangenis. Uh, hij had namelijk kleding aan en die vond hij ranzig. Hij wilde nieuwe kleding. Kreeg hij niet gevolg. Hij had ruzie en moest de al in. En dat is niet de eerste keer voor Gerrit geweest. Continu ruzie, uh, continu gedoe rondom hem. Uh, en vandaag was hij er dus, dus toch uh, met een broek aan die twee maat te groot was. Zo, uh, zo zag het eruit. Maar wat, wat is dit voor figuur die in die Gerard L.? Ja, Gerrit stond bekend als hater van het Koninklijk Huis. Het uh, bleek uit zijn huispagina en ook schreef hij allerlei dingen op het internet. Uh, hij was reguurder bij HP de Tijd. En daar uh, bleek uit, ja, hij had een psychiatrisch verleden. Uh, raakte naar de zelfmoord van zijn moeder een beetje het spoor bijster. En uh, hield het Koninkhuis eigenlijk verantwoordelijk voor de dood van zijn moeder, want het onderzoek zou verkeerd gegaan zijn. Dus alles zoals politie, en justitie en het koningshuis moest ontgelden. En op de een of andere manier uh, is hij heel erg tegen de koningin. Sterker nog, Gerrit L. zegt dat hij de vaccinehouder gooide... om aandacht te vragen over haar positie van de koningin. Want hij gelooft namelijk niet dat de koningin de koningin is. Hij uh, huh? noemt haar uh. ook mevrouw van Amsterberg, want ja, hij zegt... het uh, is de koningin niet, het is een nepkoningin. <lacht> en, en, hoe weet meneer Gerrit al dat? Ja, hij zegt Willem III. Die zou namelijk onvruchtbaar geweest zijn. Uh, als dat zo is, kan Willemina niet zijn dochter zijn. En nou ja, dan is Beatrix dus ook niet door elf, erfopvolging koningin geworden. Uh, de advocaten <lacht> zei Laten we een einde maken aan deze discussie over de positie van de koningin. door DNA-onderzoek te doen bij Willem III. Uh, dat kan. Die is een beetje dood, hè? Hij dus ligt dat... nog in de grafkelder. Ja, ja. En uh, Willemina ook. En Juliana ook. Dus nou ja, we kunnen best wel onderzoek doen en DNA afnemen. om te kijken of ja, Willem wel echt uh, een koning, of, of, of hij niet onvruchtbaar is, zeg maar. Uh, en het punt daarbij is een beetje dat Gerrit niet vervolgd kan worden... voor belediging van de koningin, als de koningin de koningin niet is, zeg maar. En, en dat ook woorden als, jullie zijn ja, ja. oplichters, jullie zijn dieven... jullie zijn nazi's, wat hij heeft geschreven naar haar... dat, dat ja, zijn dan geen beledigingen, ja. maar dat zijn dan waarheden. Want de koningin is de koningin niet. Ja. Want de koningin is de maar koningin niet. die advocaten van hem, die, die ik bedoel, is een serieuze dame, neem ik aan... die ja. zegt dus van, ja, laten we dat DNA onderzoeken. Ja. Ja, zij gaat heel erg mee in, in zijn verhaal blijkbaar. Het is uh, absoluut een goede advocaat van uh, advocatenkantoor Corve en van Essen. Ja. Um, zij doet vaker uh, zaken, bijvoorbeeld ook de damschreeuwer. Uh, dit soort zaken die... Ah. die ja, precies. Waarin, waarin mensen voorkomen die... Nou ja, Wellicht psychiatrische patiënten zijn die dingen doen op bepaalde momenten. die ze misschien niet helemaal zo bedoelen. Uh, veel mensen denken ook: nou, ja, deze man is toch gek? Ik bedoel, al die dingen ja, die hij zegt. Hij had toch ook allemaal rare. heel veel getuigen opgevraagd. En was toch ook... ja, ja, hij uh, heeft 125 getuigen opgeroepen. Uh, de rechter moet zelfs moeite doen om hem niet bij elke getuige. te laten uitleggen waarom die getuigen. Um, ja. Onder die getuigen vallen de koningin uh, Willem-Alexander. maar ook uh, de helft van de Tweede Kamer. En ook heel opmerkelijk mensen met de voornaam Marieke. Ja. <laughs> die moesten als het. Want. Ja, dat, die... dat, ja dat, dat, dat wilde de rechter hem dus niet laten uitdragen. Want dan het waren gedaan. we morgen nog bezig, precies. Ja, ja. mensen met uh, maar de Amerika. Dit, die man is gewoon hartstikke gek. Dat is ja, toch wel duidelijk. Ja, de officier van justitie zegt eigenlijk ook. Hij glijdt steeds verder af. Uh, uh, hij wil zelf niet uh, meewerken aan het onderzoek van de reclassering en een psychiater. Want hij zegt: Ik ben aanhanger van antipsychiatrie. Uh, maar goed, ja. ja. Het, het is een bepaalde strategie die ze aanhangen met deze verdediging. Die, uh, die best geniaal gevonden is, al zeg ik het zelf. Maar ja. Maar het is. Het is natuurlijk wel een beetje zielig dat die man, hij zit al hartstikke lang vast. Als hij, bedoel, als hij ziek is, geestel ziek, dan moet hij toch gewoon behandeld worden? Ja, dat is ook wat zijn advocaat zegt. Ze, ze, ze houden hem vast omdat ze bang zijn voor herhalingsgevaar. In ieder geval nog tot maart. Dan uh, wordt de zaak pas inhoudelijk behandeld. Dus ze zit al vanaf september vast voor het gooien van een vaccinelichthouder. Uh, nou, niet een heel zwaar vergrijp. Begrijp. Uh, maar ja, ze zeggen, ja, uh, misschien zou die in herhaling kunnen ver, vervallen omdat hij gek zou zijn. Maar ja. Zijn advocaat zegt, als iemand gek is, dan moet je hem toch laten behandelen. En uh, niet nog langer in de gevangenis laten zitten. En uh, ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Hm. Ja. Dus hij zit in ieder geval even tot slot vast tot maart en dan? Hij zit vast tot maart. Dan is de inhoudelijke behandeling van deze zaak. Uh, Maastijdsgennis, uh, ja, het kan maximaal vijf jaar opleveren. Een hoge boete, 19.000 euro. Ik denk niet dat het zover komt. Uh, dat en ik hoop van niet. Nee. Wat ik zelf <laughs> denk, is dat hij gewoon behandeld gaat worden. Malini Fase, Dankjewel. Tot volgende week. Graag gedaan. Exit Holland. Gaan we weer naar het buitenland, zoals elke dag in BNN Today. Um, dan bellen we natuurlijk met een Nederlander die daar is gaan wonen. Vanavond Marcel van der Steen, die woont in Sarajevo. En die ligt sinds vandaag in het ziekenhuis daar. Marcel, goedenavond. Goedenavond, Nou ja, niet zo'n hele goede avond, want je ligt dus in het ziekenhuis. Wat heb je? <lacht> nou, sinds, sinds gisteren uh, ben ik hier in het ziekenhuis beland. Vanaf afgelopen maandag heb ik het soms gisteren, gisteren niet meer opgelopen. En dat werd allemaal nog wel heftig. Hmm. En uh, je hebt hier geen huisartsen, dus dan ga je al heel snel naar het ziekenhuis. Je hebt er geen huisartsen? Nee, je hebt niet zeg maar huisartsen zoals in Nederland waar je naartoe gaat. Je hebt oh. dan uh, een, een soort eerste hulp en dan word je gelijk gecheckt. En toen uh, was de vraag van ja, onze gewone procedure is nu dat we hier opnemen. En jij ligt nu gewoon met je mobieltje in bed daar te bellen? Ja joh, alles kan hier. <laughs> oh, ja? Ja, ik heb nu, vanavond heb ik, want uh, mijn twee uh, uh, kamergenoten die zijn vertrokken, die mochten naar huis. Ja. Dus ik lig nu alleen op een kamer, maar gisteravond, het was hier één grote party. <laughs> ja, want dat, daar bellen we dus ook over. Jij, jij, jij noemde het al het gezelligste ziekenhuis ter wereld zo ongeveer, want? Wat kan er allemaal? Ja, ja echt. Het, nou, Gisteravond, um, mijn, mijn, uh, mijn grote vriend die nu naar huis is, maar die naast mij lag, die uh, rookte en vroeg aan mij of ik rookte. Nou, in een land als Bosnië is het onmogelijk om ze nu nog niet te roken. Ja. Want dat doet iedereen nu ongeveer. Dus uh, ja, ik rook soms. Alleen nu even niet. Want dat is niet heel fijn. Maar hij wilde mij dus meelokken naar buiten... Om dan daar te gaan roken. En uh, nou, uiteindelijk hebben we dat afgeslagen. Ja. Uh, er komt er een jongen binnen die op een andere kamer ligt. Die heeft dan uh, van die boxjes aan zijn mobiele telefoon. Die legt ze hier neer. De muziek uh, komt eruit. Het <lacht> nou, is allemaal heel gezellig. En uiteindelijk moeten dan nog de verpleegster aan mij gaan uitleggen. dat ik de volgende ochtend in dat ene potje moet kiezen. En een potje, een klein schepje. Snapt het wel? <lacht> En zij spreekt geen Engels, dus toen moet een jongen van een andere kamer weer komen vertalen. Nou, dat was echt hilarisch allemaal. <laughs> en voor de rest dus sigaretten en muziek, eh, drank ook zo, kan ik me voorstellen? Ja, nou, ik, ik vroeg als, als grap op een gegeven moment van hoe laat komt hier de raki al langs. Hè? Dat is zeg maar hier de, de, de, de, de plaatselijke snaps, zeg maar, ja. de, de, de blending. En um, ze snapten niet helemaal dat het een grap was, want een jongen zei eigenlijk: oh wil je raki, ik kan wel even halen. Ja, nou, ja. ik ben op een strikt dieet gezet, dus laat maar even. Onderwijl heb, heb je natuurlijk wel gewoon voedselvergiftiging. Uh, ga je het overleven daar? Of uh, is het ernstig? Ja, nee. Het, is, het, het, is, uh, het, het was even. Ik voelde me even heel erg kloten. Maar uh, inmiddels uh, gaat het prima. En ik, ik ga me morgen. Ze zullen me hier niet ontpaan. Ze nemen het allemaal heel serieus. Ze, ze willen me hier eigenlijk een dag of zeven houden. Ja. Ik, nou, het is mijn tweede dag nu. Maar ik uh, ga morgen ontslag nemen. <laughs> ontslag nemen uit het ziekenhuis. Ja. ja. Nou, uh, roker nog eentje zou ik zeggen. En heel veel sterkte. En dan spreek ja, je snel weer als je uit het ziekenhuis bent. Marcel van der Steen vanuit Sarajevo, het ziekenhuis. Um, ja, meteen de laatste technologische trends. Vanuit een beurs in Las Vegas. En onder andere ook nog uh, Sudan. Ja, George Clooney zet zich in voor Sudan en voor het referendum. En hoe dat zit, dan heeft hij allemaal plannen over samen met Brad Pitt... Hoe dat zit hoor je zometeen na een acht jarenpachtig plaatje. Het Swing Out Sister Surrender. Hmm. Not sister surrender. Het uh, is 1 over half 10. Hier is Freddy van Tijn. Radio 1. Het NOS-journaal. In Eindhoven zijn vier mannen aangehouden na een gewapende overval op een juwelier. Een medewerkster raakte gewond. Een van de overvallers werd door voorbijgangers gegrepen. Een tweede werd door de politie gearresteerd. Daarbij zou de overvaller hebben geschoten. Later werden nog twee verdachten aangehouden die in een geparkeerde auto zaten. Het met bluswater vervuilde oppervlaktewater bij het rampterrein in Moerdijk bevat kankerverwekkende stoffen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het waterschap Brabantse Delta. Uit de test blijkt dat er onder meer kankerverwekkende aromaten in het water zitten, zoals xyleen, naftaleen en tolueen. De gemeente Moerdijk zou nog vandaag met uitleg komen wat een en ander betekent voor de volksgezondheid. En in de Italiaanse stad Faenza zijn honderden dode tortelduiven gevonden in parken en straten. Wetenschappers zijn bezig om uit te zoeken wat de oorzaak is van de massale duivensterfte. Mogelijk waren de duiven ziek of hebben ze iets anders gegeten dan anders vanwege voedseltekorten nu het winter is. Ook vergiftiging is mogelijk. In Arkansas, in de Verenigde Staten, vielen op nieuwjaarsdag nog zo'n 3000 spreeuwen uit de lucht. Dit waren de hoofdpunten tot nu. Dit is Radio 1. VNN Today. Als iemand vijf jaar geleden had gezegd dat iedereen anno 2011 met een telefoon rond zou lopen waarop je kunt internetten en foto's kunt maken, nou, dan hadden we diegene waarschijnlijk massaal voor gek verklaard. Ja, toch is het zo inmiddels. Maar wat is nou de nieuwste technologische trend? Wat is de gadget van de toekomst? Dat antwoord krijg je op de Consumer Electronics Show in Las Vegas waar al die nieuwe fijne speeltjes worden gepresenteerd. En Tony van die werkt voor het tijdschrift Bright... en die volgt het laatste nieuws vanaf deze CES-beurs. Tony, goedenavond. Goedenavond. Wat is nou het belangrijkste nieuws van die beurs? Uh, ja, tablets. Het stikt hier van de tablets. En uh, er zijn er tachtig uh, die er tot nu toe zijn gepresenteerd... en die moeten allemaal de concurrentie aangaan met de iPad van Apple. Ja. Ja, want die was um, niet. Ja. Dus het wordt uh, ontzettend veel keuze straks voor de consument. Het duurt allemaal nog wel een paar maanden voordat de meeste echte goede concurrenten van de iPad op de markt uh, gaan komen. En mm -hmm. uh, de meeste van die modellen, ja, die, hebben, die zien er allemaal hetzelfde uit als de iPad. Dus ze hebben een groot touchscreen en dat is het zo'n beetje. Maar net wat extra opties. Dus je kan wat meer apparaat op aansluiten. Uh, er zitten wel cameraatjes in om te videobellen. En ze werken vaak met uh, Google Android systeem. Um, en kan je, er ook ook al... mee, kan je er ook gewoon mee bellen? Want dat kan natuurlijk niet met de... de... Uh, sommige exemplaren kan je zelfs oh. gewoon mee bellen, ja. Maar ze okay. zijn nog wel groot om aan je hoofd te houden, moet ik toegeven. Ja, dus er... de meeste <laughs> mensen zullen dat niet gaan doen. Maar video nee. videobellen, als je nog wel een standaardje zet op, uh, op je bureau... dan kan je natuurlijk wel met videobellen als je zou willen. Oké. Okay. En wordt er nou gezegd van... oké, okay, die, die, straks is er dus, kan iedereen van elk merk waarschijnlijk kan je dan zo'n uh, zo tablet kopen... of gaat die nou ook echt dan de laptop verdringen? Ik denk dat dit echt een apparaat wordt wat naast de laptop en naast de telefoon komt. Uh, ik heb zelfs van de iPad een half jaar in gebruikt en ik merk dat je gebruikt hem als je even relax op de bank of aan de tafel of zelfs uh, in bad of op de wc je gebruikt hem wel eens. Mm -hmm. Als je even relax wil lezen, een filmpje kijken, internetsites bezoeken, spelletje doen, dan ga je dat dan minder op de laptop doen als je zo'n tablet hebt. Je gaat achterover hangen en gewoon met je vingers, dat is makkelijker, je houdt hem meteen voor, je hoeft niet voorover te zitten. Nee. Die apparaat is eigenlijk geschikt om in een ontspannende toestand al die digitale media tot je te nemen. Ja. En dat rechtvaardigt eigenlijk wel de vraag naar een extra apparaat. Je ziet dat die iPad toch een succes is geweest. En nu komen alle concurrenten van Apple, alle ja. merken, die komen nu met hun eigen tablet. Omdat er waarschijnlijk toch wel vraag naar is. Hey, en dan nog iets anders. De 4G komt eraan, of 4G. Uh, ja. What is that? Uh, het is de vierde generatie mobiel internet. En dat houdt in dat het een stuk sneller gaat worden... Um, en voorlopig is dat in Nederland is dat er nog niet. In Amerika heb je wel 4G-netwerken, uh, dus er zijn een aantal nieuwe tablets gepresenteerd die de sneller mobiel internet hebben. En dat is wel eens handig als je filmpjes wil gaan downloaden of bijvoorbeeld een krant wil downloaden, dat kan bijvoorbeeld op de iPad. Mm -hmm. Maar doe je dat in de trein, dat heb ik wel eens geprobeerd, dan ga je dan de krant downloaden, al die pagina's binnenhalen, dat duurt echt best wel lang. Uh, dus we hebben wel baat bij dat als, er, als het, het mobiele internet wat sneller gaat. Dat komt er wel aan. Mm -hmm. Maar voorlopig in Nederland nog niet. Dat kan nog wel eens 2012 voordat we voor het eerste 4G-netwerk hier zien. En dan kan je echt zo bam heel snel een krant downloaden. Dan gaat het heel snel. Ja, of uh, filmpjes downloaden. Dat, ja. ik bedoel, het gaat nu gewoon niet snel genoeg, mobiele nee. internet. Voor dat soort zware toepassingen uh, is, is dat wel nodig dat het er komt. In Amerika lopen ze nu dan, dan weer... Op ons voor met die 5G-netwerken. Nou, jarenlang waren wij dan uh, beter in mobiel internet, maar inmiddels zijn we een beetje ingehaald door Amerika. Hm. En dan verder nog uh, ja, 3D, dat is nog niet echt aangeslagen, maar de, je hebt iets van televisies gezien die. Nou ja, je hoeft ja, niet, niet zo'n brilletje op, hè, geloof ik. Ja, er zijn nu 3D-tv's, onder andere van Toshiba, die hebben geen uh, bril meer nodig. En vandaar willen mensen niet zo'n 3D-tv in hun huiskamer. Je moet dure brilletjes kopen, ja. 100 euro per stuk, nota En Die flikkeren heel snel op de maat van. Maar die beelden zich verversen. Mm -hmm. Ja, dus niet iedereen vindt dat even uh, fijn. En het kost veel geld. Een billoze 3D-tv, die zijn er dan nu. Die hebben wel twee nadelen. De schermgrootte zijn nog een stuk kleiner. Ja, en we hebben weten dat het, al die tv's worden steeds groter het is toch jammer dat je dan weer een iets kleiner model moet gaan kiezen. Mm -hmm. Voor sommige mensen. En een ander nadeel is dat je moet uh, wat rechter voor de tv gaan zitten... om het 3 d effect te, uh, te hebben. Oh. Dus het is een maximale kijkhoek... Van 40 graden. Dus als je knap okay. zij ja, als je die woonkamer zo hebt ingedeeld dat er bank aan op de zijkant naar de tv kijken, dan kan je dat 3D-effect dan misschien niet helemaal meekrijgen. Dus je kan niet met zes vrienden op een rijtje een film kijken, dan zien we maar, maar twee nee, kunnen 3D moet, zien. Die moet dan boven elkaar gaan zitten. Ja. <laughs> dat zou natuurlijk niet werken. Maar ja. het is wel iets voor de toekomst. Hè. Dus over twee, drie jaar denk ik dat die, techniek dan is die er echt klaar ja. is. En dan ja. gaan we niet meer met zo'n gek brilletje op zitten. Nee. Dat ziet er natuurlijk ook niet uit. Hey, even tot slot, Tony, wat, uh, wat, wat is nou ja, het gekste dat je hebt gehoord van die beurs? Uh, twee gekke dingen. Er is een uh, oven van LG die stuurt je een smsje als je gerecht klaar is. Als het, ah, als het vlees gaar is. Eindelijk. Nou, als je ah. dan boven zit, dan, hoef je niet, dan hoor je de, de kookwekker niet. Dus dan krijg je wel een smsje. Perfect. Ja. Daar zit je natuurlijk eigenlijk op te wachten. En een ander gek ding heeft Lady Gaga gepresenteerd op de beurs. Die had een, uh, een zonnebril waarmee je filmpjes en foto's kan maken. En die huh? presenteert vervolgens die foto's en filmpjes op de, het brilglas digitaal aan de buitenkant. Zodat mensen huh? om je heen kunnen zien wat voor foto's je gemaakt hebt. Op jouw zonnebril. Nou, dat is toch echt ook weer zoiets wat je denkt van, daar heb ja, je ja. gadgetbus voor, hè? Volstrekt nutteloos, maar wel grappig, denk ik. Yes. Ja, ja. goed. Heb, ga je er eentje kopen? Uh, ik sprak iemand die zei, dit wil ik graag hebben. Dus nou, ik denk dat ik hem wel ga aanvragen om te testen, om te registreren. Oh ja, oh, ja dat kan jij natuurlijk doen. Ja, heel ja. handig is dat. Ja, yes. ja. Om te testen. Ja, ja, ja. goed. <laughs> Tony van Rengelestein van Bright, dankjewel. Yep. Zometeen meteen Sudan en wat heeft Sudan te maken met George Clooney of eigenlijk andersom, en Brad Pitt en allemaal andere sterren uit Oceans 11 en 12. Dat hoor je naar Robbie Williams en Gary Barlow. Shame. Well story, and and the we can put it down to circumstances,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 The shame we na- Robbie Williams en Gary Barlow met Shame. Dit is Radio 1, BNM Today. George Clooney die, die heeft zijn filmcarrière even op een laag pitje gezet. Hij heeft namelijk andere prioriteiten. Zondag dan stemmen de inwoners van Zuid-Soedan... in een referendum over de onafhankelijkheid van het gebied. En als die onafhankelijkheid ernaar komt, en dat gebeurt waarschijnlijk... dan kan het wel eens flink misgaan in het grensgebied tussen Noord- en Zuid-Soedan. En George Clooney die wil dat koste wat kost voorkomen. We were late to the Congo. We were late to Rwanda. We were late to Darfur. We felt like this was a chance to be able to to stop finally to stop a war before it starts. Ja, hij zegt we waren te laat bij in Congo, bij Darfur en bij Rwanda en uh, dit keer kunnen we de oorlog stoppen voordat hij begint. Nou ja, dat klinkt heel erg nobel. Julia Althuisje, goedenavond. Goedenavond. Journalist voor Dagblad De Pers. Uh, ja, eerst even, voordat we bij George Clooney komen, maar heel even in het kort: wat is er ook weer aan de hand in, Zu in Sudan? Uh, nou ja, Sudan, die zijn eigenlijk. Uh, daar is het al heel lang hommels. Uh, tot 2005 was daar twintig jaar lang een soort burgeroorlog gaande tussen Noord en Zuid. Uh, en daar zijn 2,5 miljoen mensen uh, bij om het leven gekomen. Dat is echt een krankzinnig uh, aantal natuurlijk. Ja. Uh, dat is. Toen is er een soort peace-overeenkomst uh, gekomen, een soort vredeovereenkomst, uh, waarin de afspraak was van oké, okay, we gaan in januari 2011 gaan we weer een referendum houden. En dan gaan we kijken van, goh, uh, kunnen we, kijk, kan Zuid-Soedan uh, dan onafhankelijk worden? Mm. Ja, dat is zondag aan de hand, zeg maar. Ja, en uh, uh, uh, uh, George Clooney zegt, het zou wel eens oorlog kunnen worden, want... Nou, want uh, zuid soedan um, het, het, het ding daar is dat... ...Soudaan is zelf natuurlijk gewoon een, een land wat helemaal op zijn gat ligt. Um, en het, het beetje geld uh, wat ze binnenkrijgen, dat komt van olie vandaan, zeg maar. En, en zuid soedan is juist de regio waar de meeste olie te vinden is. En uh, daar is het vooral om te doen. Ja. Uh, en gaat zuid soedan zich daar afscheiden, dan, ja, dan, dan is de rest... Uh, ...dan is daar niks meer. Dus dat, dat, dat, dat willen ze niet, zeg maar. Nee, en dan goed. En het gevaar is dan dat Noord- en Zuid-Sudan uh, weer net zoals die weer met elkaar in oorlog komen, Precies, en, en, dat dat er... en dat er weer een nieuwe genocide komt, zeg maar. Ja, en dat er weer duizenden of weet ik veel miljoenen doden vallen. Nou is, nou doen we net alsof George Clooney heeft bedacht, goh, dit zou wel eens uit de hand kunnen lopen. Dat is natuurlijk niet zo. Uh, maar nee, George Clooney, ook mooi, ook mooi, ja. <laughs> ja, nee, maar George Clooney heeft dan wel een soort van, uh, nou ja, oplossing, weet ik niet. Maar hij zegt, ik heb iets bedacht en daarmee kan ik wellicht dat geweld voorkomen. Wat is dat? Ja. Ja, wat, wat, wat Clooney heeft gedaan... en eigenlijk heeft hij dat met de, de hele cast van ja, de Oceans 11, 12 en 13 series gedaan... dus ook Don Cheadle, ook Matt Damon en Brad Pitt... die, uh, die hebben een soort, een soort fonds hebben die, uh, en dat, die hebben gewoon heel veel geld, die jongens natuurlijk. Mm -hmm. En wat ze gaan doen, en dat is een beetje een lang verhaal... want er zijn allemaal verschillende projecten bij betrokken... maar ze zijn nu bezig met een project dat heet Satellite Sentinel... en The World is Watching... Wat ze willen doen, is uh, commerciële satellieten gebruiken. Mm -hmm. Om die over die grensregio te laten komen. Dus tussen, uh, over Noord- en Zuid-Soedan. Ja. Uh, daar al die beelden op te pikken wat er aan de hand is. En dan uh, die beelden worden geanalyseerd. Uh, door uh, de Verenigde Naties, zeg maar. De, en, en een aftakking daarvan. En in samenwerking met Google willen ze dat. ...op een website zetten, zodat uh, jij en ik gewoon op die website kunnen inloggen... ...en kijken wat daar de afgelopen 24 uur nou is gebeurd, zeg maar. Dus dan krijg je een soort website, heel gedetailleerd, met allemaal bewegingen... ...en allemaal, nou ja, als je op Google Maps kijkt, uh, bijvoorbeeld in Amsterdam... ...en je zegt van, hé, hey, uh, daar staat zo'n pijltje bij, er zat een restaurant met dingetjes... ...nou dan heb je dat daar ook, alleen dan staat erbij van, goh, dit en dit en dit... ...is de afgelopen 24 uur gebeurd. Mm -hmm. Maar dan kan je dus hier, want die, die satellieten geven dus beelden... dat kan je dus bekijken op, op internet. En dan zie je dus bijvoorbeeld... Uh, nou ja, mensen elkaar vermoorden, troepentrekkingen? Nou ja, nou, troepen, troepen, troepen of... nou ja je, je, je ziet dus niet... Uh, het, is, het is niet om het zo te zeggen een soort Google Street View... dat je soort 3D alles uh, live en wat aan de hand is. Maar je ziet wel, uh, als er gewoon grote groepen mensen... Uh, tegelijkertijd aan het bewegen zijn... dat wordt heel erg duidelijk in kaart gebracht. En als dat gebeurt, dan is dat meestal een teken van... Daar gebeurt wat, zeg maar. Dat, ja. dat, dat is niet oké. Okay. Ja, en, en dan is het natuurlijk het idee van, wij kunnen dat allemaal zien... en dan kunnen wij de wereldgemeenschap oproepen om daar iets aan te doen. Neem ja, aan. Dat, dat, dat is hun idee erachter. Uh, zij hebben dat project opgezet. Uh, en dat is eigenlijk zodat, uh, zodat wij met z'n allen gaan kijken... En, en eigenlijk er op die manier een soort politieke druk gaan, of druk gaan uitoefenen op de politiek. Dus dat, dat is vooral in Amerika dat er wordt gezegd van nou mensen gaan maar samen naar die site toe. Ja. En als er wat gebeurt uh, laat het weten en, en, en op die manier druk uitoefenen op de politiek. Zodat Obama en andere grote wereldleiders daar iets aan gaan doen als daar iets misgaat zeg maar. Dat, dat het niet inderdaad. Een, een nieuwe genocide komt, maar dat, dat we gewoon met z'n allen meteen ingrijpen op het moment nou. dat het nodig is. Even, even tot slot. Het uh, is de heel lief van George Clooney. Waarom doet hij dit? Nou ja, dat, dat, dat, dat is een beetje nou, de vraag. Maar laten we ervan uitgaan dat het gewoon een mooie filantropische instelling is. En het is niet de eerste keer dat hij dit soort dingen doet. Uh, ik... Ik kan er even niet opkomen wat hij nog eerder heeft gedaan, maar hij, hij heeft inderdaad dat fonds en, en, en, ja, en hij is gewoon heel erg betrokken bij dat gebied. Ik, ja. nou, ik neem niet aan dat daar het idee is dat er een soort nieuwe film uit moet gaan komen, maar dat het inderdaad is van oké, okay, laten we gewoon eventjes die boel daar oplossen met z'n allen. Ja, nou, hij staat wel bekend hè, om zijn filantropische uh, acties en zo. Dus dat... En om zijn koffie reclames, ja. Ja, dat ook. Ja? Ja? <laughs> nou, we gaan kijken hoe dat allemaal uitpakt. Dankjewel, Julia Althuisjes van De Pers.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 Dan is het niet slim. <laughs> dan is het inderdaad <laughs> eigenlijk nog onverstandiger dan je nu hebt uitgelegd. Dan liggen de 750.000 slechte cd's te verspreid over Nederland. Ja, ja euh, dan heb je jezelf mooi om op geholpen. <laughs> ja, Korkerban van de 3J's die nooit of tenminste nimmer gratis muziek gaan weggeven. Dat is wel duidelijk. Dankjewel. je wel. Oké. Okay. Dag. Doei. Today's talk. Waar gaat het vandaag over bij de kapper? Vraag ik aan Rob uit Zwolle. Goedenavond. Hey Willemijn, goedenavond. Hi. Hoi. Ja, ik heb niet zo heel veel tijd vanavond, want uh, ik heb mijn schroevendraaitje en mijn hamertje bij elkaar... en ik ga met mijn vriendje nu naar het kerkhof, daar haal ik wat koper en brons. <laughs> en dat maakt me dan helemaal niet uit of ik die graven vernietig of niet. Interesseert me niet dat mensen morgen huilend voor het graf zijn... maar het uh, de koperprijs 7 euro per kilo is en ik heb twee avonden werk... en ik heb er 4 euro bij elkaar gerabbeld, ja, dan ben ik natuurlijk weer de man, hè. Of ik daardoor uh, levensgevaarlijke toestanden uit moet halen, of dat een trein stilstaat... Dus ja, dat, dat, speelt wel wel in, wel dat speelt wel in Zwolle, dit. Ik had uh, vanmiddag een uh, priester aan de zaak. Dat was eigenlijk mijn laatste klant. Ja. En de priester uh, woont naast het kerkhof. En hij zegt, ja, ik loop er toch wel langs En ik kijk toch wel of, um, of ze niet wat stelen. Maar wat heb je dan voor koper op een kerkhof? Uh, bronzen uh, maquettes, de bronzen letters, wat worden ah, eruit uitgehaakt, okay. zegt hij. Ja, wat potten eromheen. Ja. Uh, ze, ze doen rare dingen. Het is, Het is te veel. Dus... Maar je moet nogal wat uren erin steken, wil je? Ja. Ik had begrepen in een radioprogramma van de week dat ze we ongeveer 2 tot 3 euro de kilo krijgen. Dus moet je nagaan wat, wat je dan moet doen. Dus vandaar ook bij 80 meter koperdraad gaat het snel. Maar van die kerk halen ze bijvoorbeeld wel dan de, de regenafvoer. Dat kan ook in koper zijn, of wat van de dakrand af. En ja. wat ze uit de tuin halen zijn die bronzen beelden. Want ik dacht, ik maak al de fouten, het is dus koper, maar dat is brons. Brons brengt natuurlijk ook het nodig op. Ja. En loodstelen ze en roestvrij staal in Engeland, heb ik begrepen. Corné in Tilburg, is heb jou ook allemaal uh, aan nee, de hand? Nee, nee, nee, ik me wel eventjes denken aan die klep. Daar in Aken. Die, die was ook van bronzen en dat bleek de grootste kleepel te zijn die er uh, geweest was en die was afgebroken of zo. Dus misschien hebben ze dat ook bewust gedaan. Maar uh, nee, daar gaat het bij ons helemaal niet om. Want het was vandaag niet zo gek veel nieuws bij ons. Het, was een beetje, het ging een beetje wel over meer naar rozen. Die, die doet weer dat gezellige middagprogramma, toch? Ja, maar dan bij Max en die bleek een opmerking te maken, of die, die bleek gezegd te hebben de, de, de, de, woor, de naam van het programma wat ze voorheen deed. Koffietijd. En daar is zo, ja, de koffietijd. <lacht> en er is zoveel ophef over gemaakt dat iedereen daarover viel vandaag. En zo van dat de media ophef maakt over een, een, een, een spreekfout van Mernagosens. Nou... Dat noemen ze nu koffie verkeerd, zie ik hier in de telegraaf. Ja, ja, dat, oh, bedoel, ik, dat bedoel ik. Hè? Koffietijd, koffie fout, koffie verkeerd, uh, okay. zeg het maar gewoon. En dat er zoveel, zoveel ophef over gemaakt wordt. Ja, weet je hoe moeilijk het is om zo'n kant te vullen? Je moet ook wat ja, nee, ja, misschien Ik uh, heb ook het idee om een radioprogramma te vullen, uh, uh, Corneer. Jij wel? Sorry? Ik heb ook begrepen dat het niet zo makkelijk is om een radioprogramma goed te vullen. Nee, dat dacht ik absoluut. We moesten ook. Rob, Rob is Zwolle, Tilburg. Hier een heel prettig weekend. Dag willen mij. Dank je insgelijks. En dan spreken we jullie heel snel weer. Rob en ook goed, hè? Dag! Ja, dat is het einde van BNN Today. Zo meteen langs de lijn met Ronald van der Geer. En eerst het nieuws met Freddy van Tijden. Het is zondagmiddag, kwart over twaalf.